In het noordwesten van Gaza komt volgens Israël een extra grensovergang voor het transport van noodhulp naar het gebied. Via dat punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend. Israël staat internationaal onder grote druk om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Er is een zware humanitaire crisis en vele honderdduizenden Palestijnen lijden ernstige honger. Hulporganisaties melden dat tientallen kinderen zijn omgekomen van de honger. Na jaren debatteren heeft het Europees Parlement ingestemd met strengere migratieregels. Asielverzoeken kunnen makkelijker worden afgewezen... en de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden verscherpt. Migranten uit zogenoemde veilige landen komen de EU moeilijker binnen. Landen die geen vluchtelingen willen opnemen moeten betalen voor opvang door andere landen. Het migratiepact moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen. Een Franse vrouw heeft vandaag in Parijs het wereldrecord touwklimmen verbroken. Ze klom naar de tweede verdieping van de Eiffeltoren, een afstand van 110 meter. Met de recordpoging zamelde de vrouw geld in voor de strijd tegen kanker. Het vorige record stond op naam van een Zuid-Afrikaan die 90 meter aan een touw omhoog klom. Het weer in bijna het hele land vannacht wat buien. In de ochtend blijft het ook nat. Smiddags vaker droog en dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Zfm. Met nu de nacht. Yeah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 I I'm Nothing without my pain Blame Blame my view This girl's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 ons ontnomen, allang vervlogen in de nacht Is er nog een eigenheid O, oh, is de slechts de eenzaamheid Ach ja, we slapen zacht Opnieuw beginnen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 TV Come.